Er is opnieuw aangifte gedaan tegen Jorge Soriqueta, de vader van prinses Maxima. Dat is gebeurd door nabestaanden van een slachtoffer van het Fidela-regime in Argentinië. Soriqueta was destijds staatssecretaris onder Fidela. Hoogleraar internationaal humanitair recht, Liesbeth Zegveld, is de advocaten van de nabestaanden. En Menno Reemmeijer is verslaggever Koninklijke Huis. Menno, in 2001 is een aangifte op niks uitgelopen, maar er is nieuwe regelgeving, een ja. nieuw verdrag, waardoor ze het nu opnieuw proberen. Ja, toen kon het niet. Um, kon het Openbaar Ministerie gewoon zeggen, uh, wij kunnen hier niks mee, want onze wetgeving is daar niet op aangepast. In die tijd is er uh, het een en ander veranderd op uh, juridisch gebied. We hebben inderdaad ook een internationaal uh, akkoord uh, gesloten en dus kan het wel. Wel, luister maar naar de advocaat Liesbeth Zegveld. Een gedwongen verdwijning is een, is een misdrijf dat voort blijft bestaan. Dus een misdrijf begaan in 1976, 1977 is nooit afgerond. Want iemands lot is nog steeds onopgehelderd. En zolang een verdachte een persoon weigert om informatie te geven... over het lot van die verdwenen personen, blijft het misdrijf voortduren... En daarmee blijft, ontstaat ook de bevoegdheid in een land als Nederland om daar uh, onderzoek naar te doen en een vervolging in te stellen. En wat staat er dan in de aangifte over de vader van prinses Martina? 39 30 pagina's lang, Lucella. Uh, het is niet niks vatten wat er zomaar staat. Maar om dan. het samen te vatten is eigenlijk heel simpel. Hij heeft ooit toegegeven, min of meer, dat hij van drie gevallen wel wat had gehoord. Uh, uh, de, de, de aanklagers nemen daar geen genoegen mee. Die geloven dat niet. Uh, die zeggen het was een, een, een, een, een regime dat, dat, dat uitging van repressie. Uh, en, en daar moet hij van geweten hebben. Want een belangrijk deel daarvan was ook het landbouwbeleid. maakte deel uit van die uh, repressie om, om zaken op te te leggen. Uh, Sorghieta was staatssecretaris Landbouw in die tijd, dus hij moet geweten hebben van meer verdwijningen en daarvoor uh, wordt hij nu aangeklaagd. Maar dan begrijp ik één ding niet, nou. Als ja. hij in Argentinië niet wordt vervolgd, waarom zou het in Nederland dan wel kans verslagen hebben? Je moet je voorstellen, het, het is in Nederland natuurlijk iemand geworden sinds uh, zijn dochter uh, met de kroonprins is getrouwd. Uh, en in Argentinië is het een van de vele. Uh, je mag haast zeggen een, een, een kleine vis. Daarbij komt dat uh, daar min of meer het boek gesloten is en ...en de kans op vervolging veel kleiner is... ...hoewel Zegveld daar niet helemaal mee eens is. Nou, ik denk niet dat het in Argentinië een per se een gesloten boek is... ...maar dat men daar de prioriteiten anders stelt... ...omdat men met heel veel verdachten te maken heeft. En uh, het ook een capaciteitskwestie is en ook een prioriteitskwestie. Ik kan ik me voorstellen dat ze daar een andere volgorde hebben. Bij ons is uh, meneer Jorgeneta een uh, hoge figuur in onze samenleving. Uh, wij hebben onze eigen wetten en regels... Wij vervolgen ook lagere personen voor allerlei internationale misdrijven. En het gaat niet aan om dan een, een, een, een mogelijke verdachte op een hoger niveau te laten lopen. Advocaat zegveld. Ja. Nou, heb je regelmatig een ontmoeting met prins Willem-Alexander, ja. prinses Maxima... in de zijlijn van officiële gebeurtenissen. Hoe schat jij in dat dat bij hen aankomt? Nee, je zegt het heel goed. Hoe schat jij in? Want het is niet zo dat we eventjes bellen. Nee. We hebben natuurlijk wel even met de Rijksvoorliggenddienst gebeld... en die uh, hebben gezegd dat ze geen reactie willen geven. Maar je kunt het je voorstellen, die zijn gewoon niet blij... want het komt na tien jaar weer opzetten. Je denkt dat het gesloten boek is hier in Nederland... en dan komt het toch weer uh, naar voren. Er is natuurlijk ook nog iets anders. Willem-Alexander en, Willem en Maxima uh, hebben het bij de bruiloft moeten doen zonder want het was toen een, een hele discussie. En ze zullen ten koste van alles willen dat uh, pa te zijn tijd bij de inhuldiging is. En ja, het aftreden van koningin Beatrix, we weten niet wanneer het zal zijn... maar het zal geen uh, heel veel jaren meer duren. Goed, dat is ook wel weer een grappig punt. Want uh, het is ook precies de reden dat Zegveld en de nabestaanden nu met die aanklacht komen. Dat enige troonsopvolging gepaard zal gaan met uh, meer aanwezigheid van meneer Zerogeta... Dat moet wel aangenomen worden. En dan zeggen we nou, de aanwezigheid van een persoon op Nederlands grondgebied... is mede bepalend voor de plicht van Nederland om daar iets mee te doen. Het is niet zomaar meer een voorbijganger. En dat wordt inderdaad gezien die politieke hè, te verwachte ontwikkelingen... wordt dat alleen maar meer... En moeten wij daar dus iets mee? Nou, er moet dus eigenlijk duidelijkheid komen voordat uh, Willem-Alexander en Maxima de troon bestijgen. In ieder geval Willem-Alexander en Maxima aan zijn zij. Let wel, dat wil ik nog wel even duidelijk bij maken. Dit heeft natuurlijk geen directe consequenties. Sorry, daar wordt niet meteen opgepakt als hij uh, straks op Schipholland en in de cel gezet. Het Openbaar Ministerie moet eerst besluiten of ze wel willen vervolgen of niet. Nou, waarschijnlijk willen ze dat niet, want niemand wil daar zijn vingers aan, uh, aan branden. Dan gaan de klagers vervolgens naar het gerechtshof. Tenminste, die mogelijkheid hebben ze om via een artikel 12-procedure, dat hebben we ook bij Geert Wilde, gezien zo'n artikel 12 procedure om zo vervolging af te dwingen en zo wordt ingeschat in, bij het openbaar ministerie zal dat ook wel de weg worden dan zijn we inmiddels een jaar verder een hoop haken en ogen ons de site en de het hele verhaal heel helder overzichtelijk dankjewel meneer Rimmer